Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Op plein 1803 lag vandaag nog een bergje plastic inzamelzakken. Het zit nog niet helemaal tussen de oren, de nieuwe manier van afvalinzameling Goorlen en Riel. Dat de bordjes bij die inzameling nog niet weg zijn, kan daarbij verwarrend zijn. We hebben wel op verschillende manieren laten weten dat PMD huis en huis wordt opgehaald... Iedereen heeft er zelfs een brief over gehad, zo zegt een woordvoerder van de gemeente. De afspraak was ook om de inzamelpunten van voorheen afgelopen vrijdag al om te bouwen. Dat gaat men nu zo snel mogelijk rechttrekken, al dus de berichtgeving. Er zijn dus wat opstartprobleempjes bij het inzamelen van PMD in Goorle en Riel. De artsen zien steeds meer patiënten die complexere zorg nodig hebben... Dat kan dankzij nieuwe medische technieken, maar dat vereist ook goede communicatie. Daar gaat het regelmatig mis, dat zegt neuroloog dokter Leo Visser van het ETZ in Tilburg. De dokter die te weinig tijd neemt om goed te luisteren naar de patiënt. Het is een bekende en veelgehoorde klacht, zo zegt hij. Ook in de dagelijkse praktijk in de gezondheidszorg. Zo schreef Visser een boek met de titel Menselijkheid in de Zorg, de arts-patiëntrelatie... Daar valt nog veel te winnen. Goede communicatie over en weer, daar draait het om volgens de Tilbeursen-specialist. De nieuwe koning Wim van Dijk bij het sint joris schilde in Goorlen... ...was wel op een hele bijzondere manier koning geworden. Ja, een van uh, mijn, uh, uh, de raandrig, die van het schilde. Matthijs, die uh, <coughs> stond uh, ook terecht... Het was uh, wat dat betreft ook al heel spannend, want er stonden nee elf mensen onder de boom uh, te, te, te schieten. En dan is het moeilijk, natuurlijk, om uh, een beetje in de gaten te houden. Maar ik stond uh, te richten en uh, net voor me raakte Matthijs de, de, de vogel. En toen hoorde ik een apart geluid. Ik denk, oh, nou staat hij los. En dan is het de kunst om hem dan niet te lang te wachten, want er zijn andere mensen nu voor. Maar van de andere kant. Moet wel vlug zijn, want anders uh, uh, wel goed richten, want anders gaat uh, je langs. Ja, ik stond uh, toevallig met pijlen op een boog uh, klaar en uh, ik, ik had het geluk dat ik hem kon raken en hij uh, kwam naar beneden. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen vandaag in de regio Goorlijk kwamen niet boven de 24 graden. Het was wel redelijk toeven met een lekker windje en de zon liet zich ook af en toe zien. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en valt er af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen hebben we wederom te maken met wolkenvelden. En vooral in deze regio laat de zon zich regelmatig zien. Ook hebben we een beetje last van motregen. De temperatuur komt morgen niet boven de 24 graden. Vanaf donderdag gaat hij weer naar zomerse waarden. De temperatuur nu al voorspeld ligt om en nabij de 30 graden. Tot zover het lokale Omroep nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgroene.nl